Twee bischoppen die in het noorden van Syrië waren ontvoerd zijn vrijgelaten. De syrisch orthodoxe bischop van Aleppo en zijn Grieks orthodoxe collega... werden gisteren gekidnapt toen ze de grens met Turkije wilden oversteken. Hun chauffeur werd doodgeschoten. Het is niet bekend wie er achter de ontvoering zit. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana... werden de bischoppen ontvoerd door een terroristische groep. De Israëlische premier Netanyahu kan het bericht... over het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger niet bevestigen... Een hoge Israëlische inlichtingofficier meldde vanochtend dat het Syrische leger een paar keer het gifgas Sarin heeft ingezet tegen opstandelingen. Het was de eerste keer dat Israël Syrië openlijk beschuldigde van het gebruik van chemische wapens. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Opklaringen, minima liggen rond 6 graden. Morgen en donderdag in het midden- en zuidenzonnige periode. Het wordt morgen 18 tot 20 graden, donderdag 19 tot 22 graden. Smiddags een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ANB Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij op een enkele uitzondering na. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet staat nog 2 kilometer voorknopend Benelux. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Blijswijk en Zoetermeer Centrum 4 kilometer. Heeft daar een auto in brand gestaan? Bij Zoetermeer is de rechte rijstrook dicht. A50 Arnhem richting Os voor de Waalbrug bij Ewijk 4 door werkzaamheden. En de N14 richting Den Haag tussen de aansluiting met de A4 en Voorburg 2 kilometer.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gasten is de kerstverse en meer dan terechte winnaar... van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. En zij maakt kunst die nauwelijks valt te omschrijven. Want met woorden als driedimensionaal en ambachtelijk... zeg je eigenlijk nog niks. En daarom citeren wij graag een van de juryleden. Zij bedrijft de liefde met haar materiaal. Hier is Femi Otten. Uw presentator is Jelly Brouwer. Is dit ook jouw voorkeurszin uit het juryrapport? Zij bedrijft de liefde met haar materialen? Of heb jij een andere? Want het was een heel mooi juryrapport, hè? Echt mooi geschreven. Ik vond het ook een heel mooi juryrapport. Ja. en ik kan me daar ook wel in vinden. En is er ja. een zinnetje wat heel erg bij jou is blijven hangen? Ja, dat het soms ook genant is en dat is ook iets wat, ik, wat, wat erin moet zitten: dat het niet alleen maar schoonheid is, dat het niet alleen maar het plaatje is. Um, ja, die toevoeging dat, dat, dat, is heel de... belangrijk, ook voor jou, dus dat het genant is. Nou, ja, dat het altijd een dubbele kijk op de wereld moet, moet geven. Hm. Ja. Niet alleen maar mooi en uh, uh, liefelijk en sereen. Ja, precies. Maar ook bijna pornografisch af en toe. Ja. Hm. Ja. Ik liet jou net een, een stuk zien uit de Volkshand. En de uh, NRC bericht er ook over vanavond. Er is een, een, een reclamefilmpje van uh, Dove. Het zeepmerk. En ja. uh, dat is een enorme hit op, uh, op internet. Ik geloof dat het al 16 miljoen keer bekeken is. Het gaat om een. Um, uh, wat staat erbij? Je bent mooier dan je denkt, uh, zeep. En dat behelst die campagne ook in zekere zin. Uh, Dolf heeft een, uh, een rechtbanktekenaar gevraagd... of hij vrouwen wil tekenen op basis van hun eigen omschrijving. Dus hij ziet de vrouw in kwestie niet, maar tekent ze. En vervolgens moet hij dezelfde vrouw nog een keer tekenen... maar dan op basis van beschrijvingen van anderen. En wat blijkt... De vrouw heeft een negatief zelfbeeld. Kijk jij daar nog van op, Femi? Nee, ik kijk er niet van op. Maar ik weet, ik, ik ken, ik weet niet precies hoe dit wordt gemaakt. Mogen uh -huh. de vrouwen ook halverwege kijken hoe ze zichzelf beschrijven... en dan naar de tekening kijken en dan zeggen nee? Nou, ik denk dat ze het eindresultaat uh, uiteindelijk zien... En uh, er wordt hier één vrouw in beschreven die er eigenlijk wel van schrikt. Van, oh, ik dacht dat het wel meeviel met, mee met mij, maar helaas toch helemaal niet. En, uh, maar de bedoeling is natuurlijk dat die vrouw ook duidelijk wordt van... oh, het is ja. nog steeds niks met mij, hoe ik mezelf zie. Nou, ik vraag me ook wel af of dit zo waarheidsgetrouw is. Zo'n zo onderzoek met zo'n zo tekenaar. Ik denk dat, dat vrouwen zich... Dat, dat vrouwen nog altijd moeite hebben met hun eigen zelfbeeld... maar meer door de, door de reclame. Maar dat het uiteindelijk wel meevalt. Ja, dat, dat het uiteindelijk wel En gewoon geval. mooi voelen. Hm. En gewoon niet mooi en niet lelijk. En dat dat oké okay is. Wie portretteer jij over het algemeen? Want je, je werkt veel met uh, portretten van uh, vrouwen, ook mannen trouwens. Uh, en ze lijken wel enigszins op elkaar... Ja. Is het één model op wie jij je richt of, of zijn het een paar die op elkaar lijken? Het zijn er een paar, maar mijn gevoel voor schoonheid is altijd heel specifiek. Um, ik ben altijd op zoek naar een soort archaïse vorm van schoonheid, een soort innerlijk gezicht. Um, en mijn zusje, die heeft een heel erg mooi gezichtje. En uh, daar voel ik me ook vrij bij om, om dat dan weer helemaal los te laten. Ik ken haar zo goed. Ik kan haar gezicht zo goed navoelen. Dat zij gewoon een heel goed model voor mij is. Dat is Barbara, geloof ik, zes jaar jonger dan, dan ja. jij. Hè? Ja. En Helen, je nog het eerste moment waarop je haar tekende? Ja, ik herinner vooral het kijken. Ik herinner vooral het kijken naar, naar haar gezichtje. Naar hoe, hoe de neus overging in haar wangen. En dat ik dat, dat plastische dat ik dat ik heel spannend vond. En dat ik dat heel graag wilde vangen. En dan ging het meer om, om, om hoe snel dingen kunnen verdwijnen. Hoe, hoe snel schoonheid ook verdwijnt. En ik, ja, ik kon daar niet zo goed mee om. Ik wilde heel graag dat vasthouden en dat... En ja, het vasthouden in mijn werk. He, maar de, de, hoe oud was jij toen, toen je dat de, al zag en, en wilde uh, laten zien? Ik, Herinner je dat nog dan? Ja, ik denk. Ik denk dat ik een jaar of negentien was toen ik dat heel duidelijk ging ging beseffen en ook heel duidelijk wilde overbrengen. Maar de honger naar, naar vorm, naar dingen maken. Naar muziek, naar dans, dat is er altijd al geweest. Ja. En uh, want toen was zij dus zes jaar jonger. Ben je toen al begonnen? Toen ze een jaar of drie, vier was dat je haar ging tekenen? Ja, toen begon het. Al. Ja? Zo, ja. Maar ik bedoel, die adolescentie van mijn zusje, dat is heel bijzonder geweest. En dat heb ik heel mooi mee kunnen maken. In welke zin dan? Gewoon hoe snel de hoe snel gezichtje veranderde. Kun je, haar, kun je haar gezichtje beschrijven? Wat voor gezicht heeft ze? Um, ja, ze komt. Ze, ze, is net, ze, is, ze komt uit de schilderij van Botticelli, gelopen. <lacht> ja, de vroege Italianen. En, <lacht> uh, maar. Kijk, mijn zusje die vertegenwoordigt dat gewoon voor mij. Maar er, zijn ontzett, er is ontzettend veel soorten schoonheid die me intrigeert. En er moet ook altijd een soort lelijkheid in zitten. Mm -hmm. Er moet ook altijd een. Het, het moet een. Het... Een schram, een scherf. Ja, je, je moet voelen dat het. Dat schoonheid op het moment dat ze verdwijnt. Dat is heel belangrijk. Maar ik maak op uit het feit dat ze uit de schilderij van Botticelli komt, dat ze uh, net zo rossig is als jij. Ja. En een hele lichte huid heeft. Kortom, ja, dat Kort omdat jullie eigenlijk wel op elkaar lijken. Ja, nee hoor. <laughs> Zij is uh, op een gegeven moment model geworden, heel lang geleden. Gewoon van de straat geplukt. Dus jij ja, was ja, niet klopt. de enige die haar schoonheid zag en ja, treffend dat klopt. vond. Ja. ja ze, ze kon het ook. Uh, ze kon ook heel mooi op foto's poseren op dat moment. Dat was het. Ja. Ik ben, ik ben meegegaan als naar chaperon naar, naar, naar, naar Londen. En ik vond het ook heel erg mooi om te zien hoe zij gewoon die catwalk deed. Ja. En hoe ze op het moment zelf daar ook kon staan. Want dat, dat, dat is iets los van je eigen schoonheid. Dat moet je ook kunnen. En, en die blik van jou, was dat dan dezelfde blik als die van de fotograaf? Herkende je... Is het te beschrijven, zo'n soort schoonheid? Wat dat dan is? Dat zo'n gezicht je het zo goed doet in beeld? Ja... Ik weet niet of dat dezelfde blik is. Ik heb dat heel puur voor mezelf altijd gehouden met, met haar, maar, met, maar ook met andere modellen, hoor. Um, en voor mij betekent het... dat je een beeld kan sublimeren. Dat je echt op vorm kan gaan werken. Mm -hmm. En dat het... Ja... Dat, het, dat je echt tot een innerlijk gezicht kan komen... En wat heel... bedoel je daarmee? Want net had je het ook over een innerlijk gezicht. Wat, wat is dat dan? Nou, dat het verder gaat dan de emotie zelf. En ja, je kan het heel goed herkennen in uh, voor Piero della Francesca, die zijn moeder portretteert in uh, ja, Montergi. Het is, een kleine, uh, ja, het is een klein dorpje in Toscane. Ja. Uh, en hij doet dat zo zuiver. Hij maakt er zo pure schilderkunst van. En dat maakt het zo ongelooflijk ontroerend. Omdat het eigenlijk veel verder gaat dan dat het zijn moeder is. Het gaat veel verder. Omdat voor mij gaat het ook veel verder dan dat het mijn zusje is. Het hmm. gaat voor mij over... Het is een universeel beeld van... Ja, van, van ook vergankelijkheid. Ja. Hmm. Goed, voor de mensen die inmiddels nieuwsgierig zijn... naar hoe jouw beelden uh, eruit zien... ze kunnen gewoon even naar je website gaan... als ze in de buurt van een computer zitten. Femi Otte, Femi met Y, Femi Otte .com. En dan kunnen ze uh, een aantal... .nl. Het... Uh, .nl, ja natuurlijk, ja, .nl. <laughs> en dan kunnen ze een aantal van jouw uh, beelden zien. Um, ik moet trouwens nog wel even melden dat datzelfde, die, diezelfde zeepfabrikant uh, is, maakt onderdeel uit van Unilever. En Unilever levert ook bijvoorbeeld huidbleekproducten uh, aan India. Hè? Dus het is niet alleen maar een uh, clubje dat hele ideële spulletjes maakt in de cosmetica wereld. Nee, dat blijkt wel, ja. Nou. En, en jij hebt veel gereisd. En je zei net dat je die huidbleekproducten in India wel eens hebt aangetroffen. Nou, overal. Overal? Ja, overal. Overal? De laatste reis die ik heb gemaakt is naar Indonesië. Ja. En uh, mijn zonnebrand was op. En ik heb nogal veel zonnebrand nodig. Zoals je ziet. <laughs> maar in dat dorp kon ik echt alleen maar huidbleekproducten vinden. En geen, geen gewoon beschermende factor. Dus dat is eigenlijk heel krom. En dus... hier, iedereen gebruikt het ook. Maar zie je dat dan ook zo overduidelijk? Dat mensen dat gebruiken? Ik zie het verschil niet, maar hm. het blijkt dat iedereen het gebruikt. En iedereen beschermt zich ook tegen de zon, wat dat op zich wel goed is. Uh, ja, het is nog steeds een teken van welvaart om belang te zijn. Ja. Maar, uh... Lichter dan licht. Ja, ja. ja. Goed, um, de tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En luisteraars uh, kunnen zich mengen in ons gesprek. Meld u via onze website naar het gastenboek Radiokunstof.nl. of via Twitter kan ook hashtag Radio En voor de mensen die uh, later zijn ingeschakeld, vandaag is Femi, uh, Femi Otte onze gast. Afgelopen zondag won je de prestigieuze Volkskrant Beeldende Kunstprijs... bij onze collega's voor, bij Kunsthof TV, werd het bekendgemaakt. Um, een prijs even om nog kort uit te leggen. Uh, vijf kunstspecialisten ja. is gevraagd om iemand voor te dragen. Een kunstenaar van onder de 35, waarvan zij, uh, waar zij zeer over te spreken waren dan wel... Uh, uit enthousiast over waren. En uh, jij was dus een van de kunstenaars die werd voorgedragen... en uiteindelijk heeft een vakjury voor jou gekozen, Fanny. Ja, ja. Hoe verrast was je toen je na zondag zat... dat rijtje van vijf andere collega-kunstenaars? Ja, ik was ontzettend verrast. Ik had het helemaal losgelaten. Ik, uh, ik, blijf, het een moeilijk, mo ik vind, blijf het moeilijk vinden om van kunst een wedstrijd te maken. En ik, ik had de nacht daarvoor enorm goed geslapen. Ik had het losgelaten... Ik we zien het wel. En het was een enorme eer. Ik vond het echt heel erg leuk. En dan en <laughs> en dat lees dat ik. verraste ik... me ook wel. Nou, dan lees ik even de eerste zin voor. Uh, juryvoorzitter was trouwens uh, uh, heel verrassend ook Jan Jaap van der Wal. Uh, en uh, de, de, het rapport opent met Femi Otte, doet ons, zo liefelijk als haar werk oogt, beseffen dat schoonheid nooit zonder bagage arriveert. Dat die schoonheid echt zichtbaar wordt door een contragewicht, een kras, ja. een barst of een ontregelende gedachte. Ja. En toen was jij waarschijnlijk gelijk zeer tevreden ja, over was die openingszin. Ja, dat is precies waar het om gaat. Ja. Had je ook de kans gekregen om veel over je werk te praten eigenlijk met de jury? Hoe ging dat? Hoe komen zij uiteindelijk tot zo'n rapport? Zo'n mooi geschreven rapport? Ja, Ze hebben niet met me gepraat. Nee? Ze hebben het puur op basis van het werk wat ik had gemaakt in Schiedam gebaseerd. Want daar is het werk te zien hè? van ja. alle vijfde kunstenaars. Nog tot en met ja. 16 juni geloof ik in het ja. Stedelijk Museum in Schiedam. Wil jij één werk van jezelf beschrijven waar dit heel duidelijk uitblijkt, dus dat het in eerste instantie lieflijk lijkt, totdat je nog eens beter kijkt en dan die kras of die uh, schram ziet. Ja, um, een van mijn laatste belangrijkste werken, uh, dat heet If You Were Coming in the Fall. Um, het is een houten buste eigenlijk van een vrouw um, met twee figuren op haar schouders. Um, het is, ik heb het werk heel intuïtief gemaakt. Het is een proces uh, van vijf maanden geweest... waarin ik uh, continu afschuur, uh, bijtel en het een heel langzaam proces laat. Want je, hebt dan, je begint met gewoon een blok hout. Dat is het. Ja, een groot dat is het. blok hout. Dat is het. Want hoe groot is het werk? Ik heb het alleen op afbeeldingen gezien. Ja, zo'n 40 centimeter, denk ik. Um, ja, ik heb een enorme omweg nodig om tot, een heel, tot uiteindelijk een direct beeld te komen. Dus ik heb er enorm veel werk voor nodig om te beseffen wat het eigenlijk moet worden. Um, en wat is dan precies de omweg? Zijn dat tekeningen of zo? Heb je dan iets alleen nee, maar in je hoofd? Of... De langzaamheid van het hout. Gewoon, het, het is het één stuk. Uh, ik moet het allemaal bijtelen. En dat... Daarin verscherp ik continu mijn intuïtie waar het heen moet. En ik wissel het eigenlijk af met periodes van reflecteren, want intuïtie alleen is net niet genoeg. Mm -hmm. um, en uiteindelijk kom ik dan tot een, tot, een, tot een beeld dat mij ook moet verrassen. Dus je hebt dat enorme blok hout en dan ga je aan de slag met die beitels? Ja. Yeah op dat atelier waar ik wel eens ben geweest... wat heel leeg is en heel uh, uh, sereen ook wel zou... Ja, ja. er is, is weinig afleiding. En dan in een oud schoolgebouw. En dan begin je met die bijtel, Ja, ja. En dan laat je jezelf ook verrassen. Maar je weet toch wel dat je een vrouwenkop gaat maken? Nee, of niet? jawel, jawel. Maar hoe de figuurtjes op de schouders nou uiteindelijk uitkomen... en dat ze dan een van de figuurtjes heeft een erectie... het speelt een heel spel met elkaar. En dat moet mij wel verrassen. Ja. En waar komt die erectie vandaan, Femme Ja, doordat ik... Ja, erotiek speelt een heel belangrijke mm -hmm. rol in mijn werk. Ik, ik wil heel graag... Uh, ik wil heel... Het proces van... Kunst maken is eigenlijk ook een soort seksuele ervaring... met de leed en de lust ervan. Uh, zonder dat het de misverstanden om zich heen draagt... van de kerkelijke invloeden en de pornografische platheid. Mm -hmm. um, is, kun is, is seksualiteit natuurlijk ook een heel, heel, heel breed gevoel. En dat wil ik heel graag in mijn werk tot uiting brengen. Ik vind het belangrijk om, om erotiek... om het is iets wat mij echt uh, bij mijn leur vergrijpt. En mm -hmm. wat ook meer de met wat, wat veel groter is. En dat is belangrijk. En ik wil daarin ook de seksen vaak omdraaien. En het, de menselijkheid, de menselijke kant van seksualiteit laten zien. In plaats van de vrouwelijke of de mannelijke. Maar ik wil het heel graag met elkaar vermengen. En daarom kan het ook gebeuren dat in jouw werk plotseling een vrouw voorkomt met een uh, erectie. Ja, ja. Yeah. En. Um... Wat zijn de inspiratiebronnen? Ik bedoel, is er dan iets gebeurd? Is er sprake van een grote, hevige liefde... waartoe je wordt aangezet om zo'n beeld te maken? Of zijn er beelden uh, buiten die je hebt waargenomen... waardoor het ontstaat? Is dat nog ja, terug te nou, halen voor jou? Ja, zeker. Een aantal, een aantal aspecten. We reizen naar India en de manier hoe ze daar... in, in de 11e eeuw in Rajasthan omgaan met... Ja, met die seksualiteit in beelden. In de elfde eeuw? Ja. Hoe gingen ze er toen mee om dan? Nou ja, ik, ik weet niet. We horen nu er... vooral hoe. Nou, als als nu nu ik... in India wordt ondergaan. Ja, niet goed. Nu gaan ze helemaal mis. Ja, ja helemaal niet. Maar toen, in de elfde eeuw? De tempels die daarvan over zijn gebleven zijn heel, he, een hele vrije seksualiteit. Waarin vrouwen met olifanten, mannen met, met van alles. Oh? Dat zijn hele mooie. Je kan ze gewoon opzoeken op internet. Dat is heel mooi. raadjes dan. Um, maar ook de manier hoe, hoe zij überhaupt met beelden omgaan. Het aanraken. Het, um, het, het, het is geen verbeelding van de goden, maar het zijn de goden. Mm -hmm. En dat herken ik heel erg in mijn manier van werken. Um, dat, dat, dat magisch denken. Ik verbeeld mijn wereld niet, maar het is mijn wereld. En vanuit die diepgang van mijn gevoelens... wil ik jullie door mijn ogen laten kijken... Mm -hmm. En ontdek je uh, uh, die beelden dan in India? Of ga je ook naar India toe om die beelden op te zoeken ja. omdat je er al van had gehoord? Is het moeilijk? Nee, moet natuurlijk. Zinloze... Ik ga er speciaal naartoe. Hmm. Ja, ja. En verder zijn het ook intense liefdeservaringen die, die daarmee, ja, die, die die die diepgang wel hebben opengebroken. Zeker. En waardoor die beelden uh, dan ontstaan. Maar als je daar in India bent en uh, uh, die beelden ziet... Hè, hoe lang ben je daar dan? Ben je daar uh, uh, ik bedoel, een beetje toerist, loopt daar even rond... en gaat dan door naar de volgende attractie? Wat doe jij? Heb je een schetsboek bij je? Hoe, hoe moet ik het zien? Nee, gewoon ervaren. Hmm. Ja. En het aanraken? Ja, het liefst aanraken, ja. <laughs> ja. Kan ik altijd in India. <laughs> en dan, hoe lang, hoe lang ben je daar dan? Ja, het hangt er vanaf hoeveel tijd ik heb. Maar ik, ja, ik zou het liefst uh, vaker teruggaan. Dat, dat is niet mogelijk. Maar en toch, twee keer zien is genoeg om, om iets open te breken. Om te voelen waar ik heen wil met mijn werk. Het is heel goed om heel veel te zien, heel veel te ervaren, heel veel te kijken. Vooral heel veel kijken naar alles. En wat heel belangrijk is, want je, be, je bent ooit uh, begonnen met... toen je van de academie in Den Haag afkwam met uh, tekenen, schilderen. Ja. Maar op een gegeven moment ben je in relief gaan werken. Ja. Uh, na een paar jaar. En um, dat is misschien nog helemaal niet zo duidelijk. Want wat je ging doen was op de muur zelf werken. In eerste instantie volgens mij alleen maar met gips. Klopt. Uh, dus je had portretjes, uh, uh, reliefs... Vanuit die uit de muur leken te komen. En op een gegeven moment ben je ook in hout uh, gaan werken. Ja, hoe, hoe is dat zo ontstaan? Ik heb een enorme liefde voor schilderkunst. Voor, um... Maar het is heel moeilijk om binnen een schilderij... te refereren naar de schilderkunst. Die draagt een, een hele grote last... Je draagt heel veel traditie mee op je schouders. Uh -huh. um, en ik werk heel eclectisch. Ik wil graag refereren naar, naar de schilderkunst, naar de hele geschiedenis... naar wat nu gebeurt. En wanneer je, wanneer je... Want ik maak de reliefs in de ruimte zelf. Wanneer je in een ruimte werkt, ben je meteen bezig met tijd. Vergankelijk, vergankelijkheid, tijd en ruimte... En door die tijdelijkheid is het ook veel makkelijker om alles, om alles mee te nemen. Om, om heel eclectisch te werken. En om gewoon... Eigenlijk breng ik alles samen wat ik lief heb in een ruimte. En dat gaat daarna ook weer weg. Dat krijgt weer een nieuwe vorm in een andere ruimte. En dat, dat, dat organische proces en dat tijdelijke ervan maakt me heel vrij... Maar het is ook ontzettend lastig lijkt me, want jij kan je dan wel vrij voelen. Maar je hebt werk gemaakt en dat hangt dan helemaal aan die ruimte vast. Dat, dat kan niet ja, meer ja, ja. als je wilt gaan. Uh, ja, dat kwam ik op een gegeven moment tegen. Ja, dat kwam ik tegen toen ik iets minder energie had en veel ziek ben geweest. Um, en daardoor ben ik in hout gaan werken. Eigenlijk omdat ik zo'n behoefte had om die concentratie die ik in ruimte is. Want het gaat ook voor de toeschouwer is het heel belangrijk. Dat hij in de ruimte is en dat hij het ervaart en dat mm -hmm. het daarna ook weg is en dat het alleen nog maar in, in zijn of haar hoofd bestaat. Um, dus dat de het... toeschouwer zich er ook heel erg van bewust is, van het hoort daar, het kan niet van de muur af. Ja, dat hij het beschouwt als een soort dansvoorstelling, iets wat mm. tijdelijker is en dat hij ook. Het dus, is eigenlijk een appel op het kijken zelf. En dat blijft heel belangrijk in mijn werk. Maar tegelijkertijd had ik ook de behoefte om. Om die concentratie in één werk vast te houden. En dat was de reden waarom ik in hout ben gaan werken. En daar is letterlijk de concentratie in één blok hout um, bij elkaar gebracht. Ja, en dan heeft het vooral voor jou is dat natuurlijk een totaal andere manier van werken. Een stuk lastiger lijkt me, want uh, dat gips dat laat zich makkelijk vormen, maar dat hout dat duurt eindeloos. Ja, maar dat is heerlijk. Ja? <laughs> da da Hoe lang doe, doe je over zo'n beeldje, portretje? Het hangt er vanaf, maar het, laat, het beeld waar ik net over vertelde... Um, dat, dat was een proces van vier, vijf maanden. Maar jij, 40 centimeter hoog? Ja, ja. Maar het gaat ook om de roes van het werken. Het gaat Door, in een, door te werken ontstaat een soort roes... waardoor mm -hmm. je op een bepaalde manier veel dichter bij komt bij hetgeen jezelf wil vertellen. En dat is heel belangrijk... En is uit te leggen wat je wilt vertellen. Ik begrijp dat het een onmogelijke vraag is aan een vrouw die alleen maar in beelden denkt. En, en uh, ik bedoel, je bent ook niet voor niets... Uh... Heel erg dyslectisch en beeldend kunstenaar, Femi. Ik zie jou ook steeds ja. met zo'n enorme denkgroef in je hoofd. Heel serieus kijken van, hoe ga ik dit allemaal uilen? Vind je het heel raar om over je werk te praten? Of zwaar? Wat, wat gebeurt er als je er iets over moet zeggen? In plaats van het gewoon te tekenen of te doen? Ja, ik ben echt geen prater. Maar ik, ik, vind, het wel, ik vind het wel een enorme uitdaging. Ja, maar geen prater. Heb je jezelf nooit ervaren als een... Ik bedoel, heb je altijd zo ervaren als een, een non-prater, niet-praten? Nou ja, ik denk zo visueel, en ik, mm -hmm. dat is ook in mijn werk het sterke punt, dat ik visuele associaties maak. Um, en woorden zijn zo vaak zo beperkt in hun, in hun, in hun betekenis, mm -hmm. dat ik er nooit uitkom. Ik vind het heel erg moeilijk. En dat je daarom ook zo serieus er dan bij kijkt. Ja. Want een woord is echt een woord. Dat, dat staat dan vast. Ja, dat staat dan vast. Ja. Terwijl een ja. beeld zoveel meer en minder kan zijn dan ja. dat. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en wat ik, wat ik vooral wil vertellen... is een soort consequente toewijding, denk ik. En ik denk dat je een goed, een goed kunstwerk of een kunstenaar... herkent aan, niet aan de perfectie van het beeld... Mm -hmm maar meer aan de, aan de totale trouw aan zichzelf. En hoe zie je dat dan, een totale trouw aan jezelf? Dat je zo dicht bij jezelf blijft... dat het op een, dat het op een gegeven moment een gesublimeerd beeld wordt. Want als je heel dicht bij jezelf blijft, dan is dat eigenlijk heel universeel. Mm -hmm. Want het is wel mooi dat je dat zegt. Er spraken onder andere Robin Heiker, ja. Jouw ex-geliefde. Jullie ja. hebben elkaar op de academie leren kennen. En uh, hij is ook beeldend kunstenaar. En hij zegt, ja, ze kan maanden. En dan is eigenlijk vier maanden. Dan wil ze nog wel verder doorgaan. Totdat ze de ziel heeft ontdekt. Maar ik heb jou het woord ziel nog niet horen uitspreken. Ja, Wat vind dat... je van die omschrijving? Ja, dat vind ik heel mooi. Ja? Ja. Maar kan dat? Ik bedoel, uit een stuk hout. Ja, maar kunst... Het doet een appel op de ziel. Hm. ja. Uiteindelijk gaat het bij mij natuurlijk ook helemaal niet om, om het materiaal. Het gaat gewoon om, om het aura, wat het uiteindelijk is. En heb je dan het gevoel dat juist omdat je er meer dan vier maanden aan werkt... je die ziel door uh, het ambacht en de hoeveelheid tijd er meer in kunt brengen? Of zo, dat het de lengte ook is waardoor je dat kan bewerkstelligen? Het is meer een bevestiging. Uh, die lange omweg, dat, is, dat werkt goed voor mij om te weten wat ik wil. Maar uiteindelijk is het ook nog mogelijk dat op de laatste dag van zo'n beeld... dat ik het nog totaal verander of dat ik hem in stukken zaag. Je moet altijd zorgen dat je... dat je ook... dat je altijd kritisch blijft op jezelf. Dus het is nooit een garantie. Het maakt, het, soms kan een werk ook in één dag klaar zijn... Heb je daar een voorbeeld van? Dat, het, dat je inderdaad maanden aan iets had gewerkt... en dat je dat in, in, in een moment zomaar totaal veranderde? Ja, ja. Wat was dat dan? Ja, er zijn beelden die ik heb gemaakt die uiteindelijk gewoon niet werkten. Waarin ik, in, waar ik veel te veel in het idee bleef hangen. En dat niet los kon laten. En dan, dan is het het gewoon niet. Maar er zijn ook werken die... Uh, het eerste houten gezichtje dat ik maakte... Uh, het was een portretje. Ik had er lang op geveild en het was iets heel nieuws. Het was heel spannend, maar het was toch nog dat niet. En ik, ik, neem, ik nam het overal mee naar mijn huis. Naar, en het lag... Ja, om het in ander licht te zien. En het lag naast de ontbijttafel. En ik, ik, ik ja, pakte de pot Nutella en ik liet het vallen op haar wang. En het was beschadigd. En daardoor moest ik het weer afveilen. En ik veilde ook meteen uh, de verf mee... En toen kreeg ze een open wangetje wat heel, de, heel goed de lagen van het werk liet zien. En dat was wat het nodig had. dus Je moet ook zo openstaan open voor dat wat er gebeurt. Voor toeval. Voor, voor toeval, voor, voor je eigen onmogelijkheden. Voor... Ja. Ja, als je maar niet vervalt in een trucje of, of iets wat je ook kent... Of... En nou niet voortaan iedere keer een pot Nutella tegenaan Precies. gooien. Nee. Ja, dat kan dan ook maar één keer. Ja. Ja. We luisteren even naar muziek. Pijn. is naam is Laura Jansen en zij zat ook ooit hier in Kunststof. Een paar jaar geleden. Queen of Elba, zo heet het liedje. U luistert naar Kunststof en vandaag is Femi Jansen onze gast. Uh, uh, Femi Jansen, Femi Otten, wat zeg ik nou? Uh, beeldend kunstenaar. Afgelopen zondag werd bekend dat ze de uh, Volkskrant Beeldende Kunstprijs heeft gewonnen. Ze exposeerde al in binnen- en buitenland, zoals in het Van Abbe Museum... en tijdens de open dagen van de Rijksacademie, uiteraard in Amsterdam. Um, ja, je maakt beelden en tekeningen voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, je schildert in, uh, in waterige kleuren en je onderscheidt je vooral door um, gipswandrelatie... Van, van gezichten en bustes. En uit je werk blijkt ook wel dat je een grote liefde hebt... voor de Etrusken, de Grieken en de vroege Italiaanse kunst. Ja. Er net al een aantal namen. Je werk is heel realistisch en, en ook heel gedetailleerd. Je bent eigenlijk een fijn schilder in gips en hout. En um, ja, wat kan ik er verder nog over zeggen? Wil jij er nog iets aan toevoegen? Dit zijn allemaal beschrijvingen die heel erg kloppen. Ja, het klopt wel. Mm. Maar uiteindelijk ben ik niet zo geïnteresseerd in, uh, in het realisme. hoor. Uiteindelijk gaat het, gaat het om een heel direct beeld maken. Maar ik bereik dat door je te verleiden met schoonheid... met de tactiliteit van het materiaal. Um... Je bent van 81, hè? Ja. Dat is nog jong. Begin 30. Ja. En uh, uh, je hebt de academie in Den Haag gedaan. Daarvoor heb je trouwens vooropleiding Gerrit Rietveld gedaan in Amsterdam... En uh, we spraken Robin Heijker, uh, uh, collega en uh, ex-vriend. Die vertelde dat jullie op die academie een relatie kregen. En toen hebben jullie beide het derde jaar overgedaan. Ik zag het als een grote luxe, vertelde die ons, om een extra jaar te hebben. Docenten vonden dat wij niet te snel richting de buitenwereld zouden moeten. Maar nog jaar, een jaar veilig binnen moesten blijven. Femi was echt een meisjesmeisje. Heel gedreven, maar volkomen naïef. En dat is inmiddels flink veranderd. Wat herinner jij je van die periode? Was dat inderdaad verstandig van die docenten... dat ze jullie een jaar binnen wilden houden, nog, daar? Ja, dat was wel verstandig. Ik ben nog net zo naïef als toen... Uh, ik dus Robin Heijck heeft ongelijk als hij zegt dat het inmiddels flink veranderd is. Ja, ik geloof nog steeds altijd dat elk werk dat ik begin een meesterwerk gaat worden. Daar moet ik altijd van terugkomen, helaas. Maar uh, ja, die academietijd was, was goed dat dat nog een jaar langer duurde. Uh, op een, het, is, het duurt zo lang voordat je jezelf vindt. Ik, ik, ik, ik, ik was 21 toen ik afstudeerde. Mm -hmm. En daarna heb ik vier jaar lang uh, op mijn atelier gewerkt. En dan werkte ik 's avonds in het theater. In het spuitenhater? Ja, als dat uh, kaartjes. Uh, ja, ja, ja. En dat was een hele goede tijd om te ontdekken wat ik zelf wilde. En, en om, om, ja, om echt te voelen hoe, hoe ik. wat mijn weg was. En toen ik dat eenmaal. Waar, toen ik er een beetje grip op kreeg, toen wilde ik ook. Weer door. Toen wilde ik ook onder de mensen, onder kunstenaars dingen leren. Het gevoel van dat je elkaar op kan stuwen, vinden. Mm -hmm. en toen ben ik naar België gegaan, naar het uh, Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent. En daar. Waarom wilde je dat trouwens? Ik bedoel, als je al twee academies achter de rug hebt. Helaas was de vooropleiding. Maar goed, Den Haag, dat was dan. Waarom wil je dan nog naar een andere academie? Ik had, ik had, de eerste academie had ik mezelf nog helemaal niet gevonden. Ik was veel te jong, ik wilde alleen nog maar kijken en opsnuffelen, gewoon veel werken en mm -hmm. leren. Maar um, ja, er, moet, er zit nog veel meer in en ik, het is een veel langere weg dan dat. Um, en de kwaliteit van, van academisch is niet, niet zo ontzettend goed. En, Zo'n postacademie, de kwaliteit daarvan, dat is zoveel uh, zo sterker. En het is veel geconcentreerder. Het is al uitgefilterd. Het zijn jonge mensen die, die echt wel kunstenaars zijn. Terwijl op de academies lopen ook zoveel mensen rond die totaal een andere weg gaan. En dan denk jij waarschijnlijk ook, wat Robin ons vertelde... eigenlijk wil je beeldhouwer worden... Toen je op de academie in Den Haag zat. Maar toen was er één docent, docent Beeldhouden, die met zijn volle vuist letterlijk ja. in een kleiwerkje van jou uh, duwde. Ja, Weg dat is, is oké, okay. alleen zijn manier van lesgeven was niet goed. Hmm. Nee, er werd, te weinig, er werd te weinig aangereikt. Er werd al een appel gedaan op je, op je dat je een volleerd karakter was. Terwijl dat nog helemaal moest ontwikkelen, zeker bij mij. Ja, Want en ik jij ben niet bij Totaal aangedaan en ging vervolgens niet meer beeldhouwen. Nee, wel hoor. Ja, wel. Eigenlijk ben ik niet bij te sturen. Ik heb, ik, ik heb altijd heel direct mijn weg gevolgd, maar. Maar goed, je, je, je, je studeerde af als schilder en niet als beeldhouwer. En pas nu ben je weer gaan beeldhouwen sinds een paar jaar. Ja, dat klopt. Dus dat heeft wel iets met je gedaan. Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk. Maar dat is. Het... Ja, het. Ik ben nog steeds een schilder. Ik ben nog steeds een schilder. Ik gebruik het nu alleen maar. Ik gebruik het nu allemaal... en ik voel me heel vrij in wat ik kan gebruiken. En Ik, ik, je kan, ik, ik, ik kan pas dingen maken als ik volledig me veilig voel met het materiaal. Met, en dat was toen allemaal nog niet het geval. Dat is zo'n zoektocht. Ja. En, en wat, wat is, goed, dat? Dat, wat is, is dat als je zegt dat ik me veilig voel met het materiaal? Voor mensen die niet aan beeldende kunst doen, die denken waar heeft die vrouw het over? Wat bedoelt ze? Wat, wat, als je zegt dat ik me veilig voel met mijn materiaal? Ja, om iets heel directs te kunnen zeggen, moet je weten met, met welke materialen je kan werken. En mm -hmm. hoe je het kan gebruiken. Zodat je je niet hoeft, te, zodat je je niet hoeft bezig te houden met, met de technische kant van het werk. Um, want dan verval je de hele tijd in het uitzoeken en misschien wel in een trucje. Die moet je continu vernieuwen. En daardoor moet je gewoon een rijkwijte van materialen om je heen hebben. Het is wel mooi hoe je als het ware je werk ook bent geworden. Hè? Want uh, uh, het ziet er dus in de eerste instantie allemaal liefelijk uit. Mm -hmm. uh, en een, een goede vriendin van jou, Elfriede van Bemmelen... Pianisten, met wie je veel hebt gedanst trouwens. Mm -hmm, yeah. <laughs> um, je noemde net ook het woord dansen. Um, die zei van ja, uh, het is ook een beetje met wie zij is. In eerste instantie denk je, ze weet dat je er een hekel aan hebt. Elfjesachtige verschijning. <laughs> maar daaronder zit een heel krachtige en, en heel sterke vrouw. Yeah. Wat, wat dat werk ook laat zien. Ja, dat klopt ook wel. Ja, ja ik... ik... Ja, de andere kant van schoonheid is. Ik bedoel, in het schoon is het ook altijd het lelijke verborgen. Het kan ook niet zonder elkaar. Als je het over leven wil hebben, moet je ook het, ook, het ook over de doden hebben. En dat hoort zo bij elkaar. Um, er is een, uh, uh, een filmpje ook gemaakt van uh -huh. jou, een reportage, naar aanleiding van, uh, van de prijs. Door Sandra Paddy van Kunststof TV. En daarin zeg je. Uh, schoonheid op zich is stom vervelend. Maar waarom eigenlijk? Bedoel, iedereen wil toch eigenlijk het liefst gewoon lekker schoonheid? Ja, maar kunst vraagt iets van de kijker. En daarom is het ook niet makkelijk. Het is nooit makkelijk. Um, en een, een plaatje is ook gewoon stom vervelend. Je wil, dat, je wil eigenlijk een diepere... Je, het moet een confrontatie zijn met jezelf. Dat is wat kunst moet doen. Um. En in mijn, in mijn geval verleid ik je met schoonheid, maar uiteindelijk wil ik je, wil ik je wel confronteren. En verontrusten. En veront, verontrusten soms en ook troosten. Ja. Wat, wat is dan, in, in, als het om dat aspect gaat, een heel bijzondere reactie die je kreeg op werk van je? Waarvan je dacht, ja, daar doe ik het voor. Herinner je, je zo'n reactie van iemand? Ja, nou, het, is meer, het is meer algemeen dat ik toch merk dat de dingen wel aankomen. Dat is heel erg leuk, dat ik me toch ergens wel begrepen voel. En dat is heel troostend, ook voor mij. Ja. En wanneer merk je dat? Op welke momenten? Nou, toch de reacties die, die ik krijg. Uh, gewoon kleine opmerkingen, dat ik merk dat het aankomt. Hmm. En dat is, dat is heel fijn. omdat je, Het is zo'n eenzaam proces in je studio. En je hebt soms zo het gevoel dat... Dat je, zo <laughs> dat je maar maanden aan het bijtelen bent. Ja, en aan ben. het navelstaren bent en iets probeert te vertellen. Of, of, eh. Het is ook een heel eigenaardig gevoel om, om, om als kunstenaar te denken dat je iets wil laten zien. En dat je, dat, dat je iets ter wereld in wil brengen wat misschien, waar niemand eigenlijk op zit te wachten. En toch weet je dat het ontzettend belangrijk is. Dat het blijft een heel ambivalent gevoel. Want hoe weet je dat het heel belangrijk is? Ja, omdat het voor mij het, het zout in de pap is. In alles. Dat is, voor mij het, is cultuur echt essentieel. Ja, ik leef daar echt voor. Want het is ook wel de, de, uh, wat Elfriede van Wemmelen zei: van ja, dat maakt Femi Otte tot een echte kunstenaar. Het moet. Uh, het heeft iets heel dwingends. En als ze dan een paar dagen niet in het atelier is geweest... dan moet ze daar echt weer naartoe. Ja. Maar, ik bedoel, wat gebeurt er als je het niet doet? Wat, uh... Ja, het is mijn manier om uh, orde in de chaos te brengen in mijn eigen hoofd. Het is, ik heb het van kleins af aan ontwikkeld. Dat ik echt een beetje labiel word als ik niet aan het werk ben. Um, het, is, het is echt een verslaving. Het is een heel fijne verslaving, hm. maar... Ik het moet er wel zijn. Het moet, de mogelijkheden moeten er wel zijn. Ja, en die zijn er gelukkig ook. En uh, je zegt als kind, heb ik dat al gemerkt. Hoe, hoe ging dat toen dan? Want het was geloof ik niet echt een heel erg kunstenaarsmilieu... waar je in vertoefde als kind. Nee, nee, nee. Want dat, wat was het milieu? Uh, mijn vader was sportleraar en mijn moeder psychiatrische verpleegkundige. Um... Ja, ik heb altijd een ontzettende honger gehad, wat ik net al vertelde. Naar, naar, naar muziek, naar dans, naar tekenen, naar fantasie. Naar meer dan alleen de nuchterheid van het gezin waar ik uitkwam. Maar ze hebben me wel altijd gelaten. Ze hebben me altijd laten tekenen. Ze hebben me nooit gestoord. Ze hebben het nooit enorm gestimuleerd. Maar ook nooit afgewezen. En ik denk dat dat het beste is. Het is heel erg van mij gebleven... Uh, en daar ben ik nog altijd wel dankbaar voor. Het is nog steeds heel erg van mij. Het is, het is, het is heel... Het verdwijnt in mijn eigen wereld. En die, die manier die ik daarvoor heb gevonden, die, is, heel, ja, die is, is wel intact gebleven. En je omschrijft het gedrag van de andere familieleden als nuchterheid? Ja, zeker mijn ouders, ja. Waarmee je jezelf omschrijft als uh, uh, zeker niet nuchter? Nee, ik ben een heel magisch denker. Ik, uh, ja, ik zie in alles wel betekenis en ik, ik verdwijn ontzettend snel in een andere wereld. Ja. En hoe gaat dat in het dagelijks leven? Nou, als ik dus werk, dan kan ik daar heel goed mee omgaan. Het gaat pas mis als ik een tijdje niet kan werken. Dan, dan merk ik het in kleine dingen, dat ik dingen ga vergeten. Dat ik gewoon niet de rust heb gehad om bij mezelf terug te komen. Ja... Je bent uh, na Gent, nog even terug naar de academies... Ja. want daar bleef het niet bij, na uh, de academie in Den Haag ging je dus naar Gent. Toen kwam je op de uh, Rijksacademie terecht in Amsterdam. Ja. Wat natuurlijk geweldig is, want wie wil dat niet, twee jaar lang. Ja. Um, hoe is het om dan steeds weer van... Te, uh, ik bedoel, je hebt steeds weer te maken met andere invloeden, andere docenten. Is dat alleen maar een gift <lacht> of is dat soms ook niet heel lastig? En van laat mij nou maar gewoon mijn werk doen. Nou, Het is vooral een gift. Zeker de Rijksacademie. Omdat dat, dat is zo'n bijzondere plaats in Nederland. Waar kunst echt nog beschermd wordt. En jij als kunstenaar ook ja, omgeven wordt met mogelijkheden. Waardoor je jezelf veel sneller kunt ontwikkelen. En uh, ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Maar ik ben op zich een heel... Ik, ik hou helemaal niet van veranderingen. En ik wil het liefst gewoon werken in mijn studiootje. Maar ik weet, ik weet hoeveel ik er aan kan hebben. En uiteindelijk geniet ik er ontzettend van om in nieuwe omgevingen te werken. En is daar dan ook echt iets veranderd aan jou of aan jouw werk... in die twee jaar op de Rijksacademie in Amsterdam? Ik zou ik altijd het werk maken wat ik, wat ik maak. Maar er is zeker wat veranderd. Het is, veel, het is daar een soort snelkookpan. Um, het zijn allemaal jonge mensen die je echt... Opstuwen. En ik, ik, voel, ik, voel me, ik voel me thuis in deze, in, in deze tijd, in, in het werk wat nu wordt gemaakt. En dat is een heel veilig gevoel. Dat is een heel, het is heel, ik bedoel, we zijn allemaal kunstenaars en op een paal meer gek dat ze dit leven aangaan. Mm -hmm. En dat is zo bevestigend. Vonden en ze... jouw ouders ook al, geloof ik, hè? Ja, maar ze. <laughs> ze ja. hebben het nooit hardop gezegd. <laughs> Nou, je zus vertelde ons van dat ze heel vaak wel tegen jou zeiden, vooral uh, de familie van jouw moeders kant, allemaal artsen. Ja. Van, uh, zou je niet gewoon iets, toegankelijk, uh, iets toegankelijker ja, toegankelijk kunnen gaan maken? Altijd wat ja, terug ja. kunnen gaan maken. En iets minder seks erin. Ja, en in opdracht ook. gaan werken. Dat gewoon ook. dat het allemaal wat prettiger is. En toch zijn ze altijd wel stimulerend geweest. Ja? Ja. ja. Ook weer via een vreemdsoortige omweg, maar toch. Ja, ze, ze zagen ook wel dat ik niet bij te sturen ben en dat, ik, dat dit het enige is wat ik kan. Dus in die zin uh, was het ook zo duidelijk. Ja. En jij hebt dus, zijn er momenten geweest dat je dacht van nou ja, misschien hebben ze ook wel een beetje gelijk. Nee, nee, nee. Dat, dat is er nooit geweest. Maar wel, uh, ik vind het soms wel zwaar om, om, om werk te moeten maken om. Ja, om de druk te ervaren en om iets op de wereld te zetten. Ja, dat vind ik soms wel zwaar. Het is soms echt een, een, een, een, ja, een moeilijke strijd. En een strijd met wie dan? Ja, Want... met, met jezelf. Gewoon ja. met jezelf. Wanneer is iets goed? Wat, wie ben ik om iets te willen zeggen? Uh, het gaat steeds beter en het helpt ook ontzettend dat, dat het de wereld in komt, mijn werk. En dat ik reacties krijg. En, en prijzen. En prijzen. Toch? Ja. <laughs> toch? Helpt. Ja, het helpt. Zeker. Absoluut. En nu ga je naar Parijs, of nu zit je in Parijs, hè? Ja. Alweer een academie. Of niet? Hoe nee, moet ik het, het is, niet zo zien? Het is gewoon een atelier'tje. Het is gewoon een atelier'tje om te werken. Maar wel op uitnodiging van, toch? Ja. Wat is het, is, het eigenlijk? Het is een plaats om, om, om onderzoek te doen, om introspectie te plegen. En dat heb ik op dit moment nodig. Ik heb zoveel gedaan de afgelopen tijd. Ik, ik heb weer tijd nodig om alles te her, her te bevragen. En, want dat is toch hetgeen wat ik elke keer moet doen. Uh, elk nieuw werk moet weer een nieuw begin zijn. En ik moet er toch echt op terugkomen. En dat is nu belangrijk. En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Je hebt daar een ateliertje met woonruimte? Midden ja. in Parijs? Ja. ja. En, en van wie? Hoe gaat? Hoe ja, gaat dat, het is van het Mondriaanfonds. Hm. Het is atelier Holtzboer. En daar ben ik voor oh, ja. geselecteerd... Ja, het is een heel bijzondere plek. Ja, nee, maar het is heel goed om me te kunnen concentreren. Het is zo moeilijk om de concentratie vast te houden. En uh, dat kan daar wel. En hoe dan? Elke ochtend opstaan en weer een nieuwe vraag stellen. Een nieuw beginnen. Ja. En... Het weer nieuw voelen, zoals het als kind ook was. Mm -hmm. Gewoon een nieuwe tekening maken. En dan even de deur uit. En kijken. De, en die tekening kan net zo goed in de brugbak verdwijnen. Maar totaal open. Open blijven. Als je kijkt naar deze tijd. Hè, je had het er net al heel even over. Maar het is een tijd waarin we echt worden gebombardeerd met beelden. Ja. Um, hoe verhoud jij je daartoe? Want uh, ik bedoel, uh, je bent nogal vatbaar volgens mij voor alles. Geluid, beeld. Ja. Um, we, uh, hou, je, we, hou je dat een beetje van je af? of Hoe, hoe ga jij daarmee om? Ik hou het af. Maar het, mijn werk is ook een directe reactie op al die beelden. Mijn werk gaat heel erg over, over tijd. Over tijd nemen om er naar te kijken. Over tijdelijkheid. Over. Ja, Kunst is natuurlijk iets heel anders dan al die beelden waarmee we worden gebombardeerd. Kunst vraagt de aandacht en uh, het is geen hapklare kost. En dat is wat, wat ik met mijn werk ook, ook doe. En ik wil eigenlijk gewoon concentratie en rust teruggeven. Ja, want dat is wat je wel doet. Ik bedoel, het is niet uh, zomaar de oudheid die je terugbrengt... maar door het ambacht dat je uitoefent en de sereniteit van de beelden... Uh, Breng, breng je ons ook terug, terwijl het tegelijkertijd heel erg nu is? Ja. ja. Het zijn altijd fragmenten van geschiedenis. Het geschiedenis is nooit af. En ook het nu is nooit af. Het zijn altijd maar fragmenten. En al die fragmenten komen van mij terug. Um, en ik, ik, ik hoop dat, je, dat de toeschouwer... Uh, mijn ervaringen via mijn ogen, mijn gevoelens, mijn bedenkingen... Dat ik dat op een bepaalde manier kan laten zien. En ook, ja, ja. Welk beeld is er nu op jou aan het wachten daar in dat ateliertje in Parijs? Hoe ja. ver ben je? Ik ben halverwege, ja. Maar en wat het... is het? Hout? Ja, het is een vrijend stelletje. Een vrijend stelletje? <laughs> Volledig niet af en misschien raakt het ook nooit af. We zullen zien, ja. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Wat ga je op de tegel schrijven, Femi? God ja. Uh, heb je over nagedacht? Ja, ik kan allemaal helemaal niet kiezen. Je bent enorm voorbereid. Nou, doe er gewoon een paar. Waar heb je over nagedacht? Het gaat om de magie van het moment... waarop je een gedachte tot werkelijkheid maakt. Dat is het eigenlijk. Um, ja, ik had, ik had veel meer... Dat, hoe, hoe kunst inwerkt op de ziel van een mens... En, dat dit genot op een bepaalde manier collectief is... en laat ons voelen wat ik voel, tezamen. Nou ja, ga maar door. door. Oké, okay, Femi. Zeg, spreek hem nog één keer uit en schrijf het ondertussen op voor ons. Het gaat om de magie van het moment waarop je een gedachte tot werkelijkheid maakt. Hij is mooi. Dankjewel, Femi. En uh, alle goed voor jou. En tot en met uh, 16 juni is je werk, en dat van de vier andere genomineerden ja. voor de Volkshand Beeldende Kunstprijs, te zien uh, in het Stedelijk Museum in uh, Schiedam. En uh, voor de mensen die jouw werk nog eens rustig willen bekijken, gewoon op uh, het net. Dat kan ook Femiotten.nl Goed, en zo dadelijk op deze zender, dan kunt u luisteren naar uh, twee dingen. Om acht uur beginnen ze, eh, jong en oud samen in de generatietuin... om te kijken hoe alles bloeit en groeit, daar gaat het over. En Alice de Bruijn spreekt ook over honger eh, de wereld uit. Wie wil dat nou niet? Onze gast, dus de gast van twee dingen... probeert er tussen de ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken... ook echt iets aan te doen. Een mooie avond verder en eh, tot morgen. Dank je. Dank mevrouw Otten. Dit was aflevering 2622. Morgen ontvangen wij de muzikale tweeling Arnoud en Sander Brinks uit Assen. Beter bekend als Tangerine. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Kunststof, het culturele kompas van de NTR. S'avonds tussen 7 en 8 op Radio 1. En elke zondag om 6 uur op Nederland 2. Kunststof. Deze week in brons met boeken. Hij parkeerde zijn auto voor het Hilton, een gebouw uit 1916. De indruk van een stad achtergelaten in een cityboek. Op deze parking vond de explosie plaats, die het volk tijdens de toespraak van Ceaușescu zo deed opschrikken. Schrijvers Abdel Benali, Annelies Verbeke en Anna Luiten over hun cityboek. Er was geen routeplanner. Vrijdagavond, 7 uur, Brands met Boeken. Live vanuit Theater De Grond in Amsterdam. Radio 1. Op de kaart van Boekarest kleurde ik de wegen in. Het nieuws van alle kanten.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 Daarmee rijd je direct naar het goedkoopste tankstation in de buurt. Geen ondernemen? Prima. Gewoon downloaden. De gratis app van MKB Brandstof. Koop een steentje van mij. Een steentje van jou kopen?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 Ervaar zelf de kracht van een .com domein E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Ook logisch bij je Hosting, krachtige VPS-hosting voor grote websites. Dit is Radio 1.